Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 68 60, en daarvan het eerste vers. De Heer zang opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Gij zult hen daar geen glans verschijnen, als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Goddeloze volk wordt haast tot as, zal voor loof vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kolen. Psalm 68, vers 1. U zal worden voorgelezen 2 Samen wel 10 van vers 1 tot en met 12. We noemden nu 2 Samen wel 10 van vers 1 tot en met 12. En het geschiedde daarna dat de koning de kinderen aan ons stierf. En zijn zoon Hanen werd koning in zijn plaats. Toen zeide David: Ik zal wel dadigheid doen aan Hanen de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Zo zond David heen om hem door de dienst zijn knechten te troosten over zijn vader. En de knechten van David kwamen in het land der kinderen Ammons. Toen zeiden de vorsten der kinderen Ammons tot hun heer Hanen, Eert David uw vader in uw ogen, omdat hij troostes tot u gezonden heeft? Heeft David zijn knechten niet daarom tot u gezonden, dat hij deze stad doorzoeken en die verspieden en die omkeren? Toen nam Hanen Davids knechten en schoor hun baard hangen af... en sneed hun klederen hangen af tot aan hun willen en hij liet hen gaan. Als zij dit David lieten weten, zo zond hij hen tegemoet... want deze mannen waren zeer beschaamd. En de koning zeide, blijf de Jericho totdat uw baard weder gewassen zal zijn... Komt dan weder. Toen nu de kinderen Ammon zagen dat ze zich bij David stinkende gemaakt hadden, zonden de kinderen Ammon's heen en huurden van de Syriërs van bet Regob en van de Syriërs van Zoba twintigduizend voetsprongers en van de koning van Maaga duizend man en van de mannen van Top twaalfduizend man als David dit hoorde, zo zond hij Joab heen en het ganse heer met de helden. En de kinderen Ammon stogen uit en stelden de slaghouden voor de deur der poort. Maar de Syriërs van Zoba en Rechop en de mannen van Top en Maaga, die waren bijzonder in het veld. Als nu Joab zag, dat de spits des hadden tegen hem was, van voren en van achteren, zo verkoos hij uit alle uitgewezenen van Israël en stelde hen in orde tegen de Syriërs aan. En het overige des volks gaf hij onder de hand van zijn broeder Abisai, die het in orde stelde tegen de kinderen Ammons aan. En hij zeide... Zo de Syriërs mij te sterk zullen zijn, zo zult gij mij komen verlossen. En zo de kinderen aan ons u te sterk zullen zijn, zo zal ik komen u te verlossen. Wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden onze schots. De Heere nu doe wat goed is in zijn ogen.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 Dames zegt de zeren. O God aller genade dat u ons aan schouwen in de toenadering tot uw heilige troon die in de volmaakte uitvoering van uw goddelijke raad eenmaal uw doel bereiken zult om dat doel te bereiken hebt u de schepping verordineerd en door de diepte van de val uw gemeente ten eeuwige leven verkoren, vergaderd en heren daartoe hebt u verordineerd uw ambten en hebt u daartoe naar het eigen woord uw waarheid uw gezanten Gezonden, met een eilig doel en met een eilig oogmerk om de heerlijkheid van uw koninkrijk uit te dragen, om uw macht en majesteit te bewijzen, om uw weldaden bekend te maken, maar ook te betonen dat u zijt die medelijdende, die medelijden hebben kan met de zwakheden Uw volks, die in alles verzocht zijt geweest, doch zonder zondig. U hebt ons vanavond willen samenbrengen op de plaats van het gebed, samen om de boodschap van Uw woord. Wanneer is er al bijzondere boodschappen ontving dan deed u dat in de weg van de ambtelijke dienst en de priesters die hadden hun trompetten om hun klanken te doen horen naar de maat dat het volk hun boodschap ontving van vrede van gevaar van oorlog maar ook om op te roepen tot uw heilige dienst. Daarom heeft de dichter getuigd, wogelijk zalig is het volk het welk het geklank kent. Zij zullen voor uw aangezicht wandelen. Zoudt u ook nu vanavond te bezuin een zeker geluid laten horen en dat die boodschap klinken mocht verder dan ons gehoor dieper dan ons verstand opdat het waar worden wat eenmaal op de Pinksterdag werd gepreekt mannen broeders laat deze woorden in uw oren ingaan opdat ze door de oorpoort de harte poort zouden doorgaan en hartvernieuwend en hartbuigend te boodschap komen. Wend u naar mij toe, wordt behouden, o alle geëinden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. U hebt... Ook u nu onze gang doen gaan naar deze plaats. De Heer u weet wie we zijn van nabij en van verre. Maar u bent die God die het woord brengt waar dat u het behaagt. En dat we zo dienstbaar mogen zijn tot dat einde. Waardoor u uw naam verheerlijkt. In ...gevallen Adams zonen en dochteren... ...en kon het zijn, heren, dat het ook zij... ...tot onderwijzing in de weg ten leven... ...in de strijd waar uw gemeente in betrokken is... ...en dat u ook die gezegende op was verlenen... ...in de kennis, maar ook in de genade van u, die gezegd heeft, die mij vindt, die vindt het leven en die trekt ook een welgevallen van u, de Heere, lieve koning van uw gemeente, terwijl de boodschap uit de vorst der duisternis de aarde als het ware overspoelt, Zijt u toch die God die waarmaakt maakt, dat de einden van de aarde zullen horen, de stem onze God. Mocht u kerk bouwen in het midden van ons, naar de legering des levens. Maar wilt u ook de noden en de zorgen gedenken van hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, Operaties ondergingen was zij die nog opgenomen staan te worden. Dat uw aangezicht zij over alle verborgen leed en verborgen kruisen. Ook die zijn u, de Heer, bekend. En Heere, wat is het een wonder wanneer we gelovig mogen weten dat u dat ook doet, want u zegt het. U kent de moeite en u kent het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. U kent de verbrokenheid van uw Israël. U kent de scheuringen in uw kerk. U kent de aanvallen van velen die zich verzamelen tegen u en uw heilig kind Jezus. Maar betoont ook in alles dat u die God zijt, die waarlijk de teugels van uw vader in uw handen hebt, en die waar zal maken door mij regerende koningen en bedenkende volken ijdelheid. U kent de oorlogsdreigingen, u ziet het verval op vele plaatsen voor waar wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Zou u ook deze avond, indien het u believen, waar dat uw gemeente samenkomt op onderscheiden plaatsen, daar het woord zijn kracht schenken? En uw dienaren met uw heil vervullen. Denkt ook aan de broeders van de kerkenraad. Die met ons niet kunnen samenkomen. U mocht uw zegeningen erover willen schenken. O God. Dat we ze u de Heere, betrouwen. En terwijl het woord ze wordt in Israël. Mogen u nog opstaan in uw grote kracht we denken neer aan wat roldrecht we denken aan de verbreking Jozefs. mag geef vanavond te zien dat de zaak van uw kerk de uwe is en wat we zongen zal worden vervuld de Heere zal opstaan tot de strijd dat uw woordkracht hebben en geef uw knecht de eenvoud die in een uur als deze zo betamelijk is. En wanneer overdenkende leidingen die u kwam te houden met uw kind, met uw knecht, met koning David. doet ons aan verstaan dat u Davids grote zoon en de leidingen daarin verborgen aan ons komt te leren wil daartoe uw weldadigheden ons verlenen en dat om uw naams en om uw verbonds wil. Amen. Wij zingen. <coughs> Psalm 54, de versen 1, 2 en 3. 54, verzeen o God, verlos mij uit de nood en red door Uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij je nu verbleven, och, of u arm mijn bijstand bood. O God, slaat acht op mijn gebed, neigt op mijn reden gunstig door en wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit de angst gered, want vreemden steken het hoofd omhoog. En een derde, hij zal dit kwaad, dit boos bestaan aan mijn verspiederen vergelden. 54, de eerste drie versies. het hebben we zingen de gebruikelijke collecte. Geliefde, wat de mens in de stade rechtheid was, is ons slechts ten dele bekend. Wat de mens zijn zal in eeuwige heerlijkheid, is ook maar ten dele bekend. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord... En in het hart van mensen niet is opgeklommen. Wat God bereid heeft. Degenen die hem lief hebben. Maar. Dat kunnen we ook stellen van de mens. Naar de diepte van de val. Ook dat. Is ons slechts ten delen bekend. Omdat immers. Door de diepte van de val, het verstand van de mens, zo is verduisterd. En de ware kennis van God en van zichzelf ontbreekt. Is nauwelijks uit te drukken wat de mens is geworden door de diepte van de val. De oerzonde die in het paradijs zich openbaarde... Is immers daarvan de diepe oorzaak. De fluisteringen van de vorst der duisternis. Dat de mens in de stad der rechtheid die zijn oor daartoe neigde, zoals onze beleidenis zegt, is gezult als God zijn. En dat betekent de geest van de hoverdijk die over het ganse Adams geslacht is uitgestrekt. Het daar dat is er Calvin van, dat is een zedelijk kwaad. Dat tot de staat van de mens der ellende behoort. Dat is een zedelijk kwaad. En dat betekent als gevolgte van dat die mens door die hoogheid geklommen is tot zelfverheffing. En die zelfverheffing die heeft een zelfverbeelding verwekt. De zelfverbeelding van een farao die dacht alles te kunnen en te mogen. Van een Nezar die zijn grenzen niet meer kende. Van een Herodes die zich Vergreep aan Gods gemeente. Die overdij is een toekennen van vermogens en niemand zal dat blussen. Ja, Saul zegt voor zijn bekering dat hij meende goede behagelijke dingen te doen. Daarmee was zijn dwaasheid wel dan opgestegen. In die oerzondig. Die oerzonde van de mens, daar heeft de Spreukendichter iets heel ingrijpends van opgetekend. Hij zegt, hovardij is altijd voor de verbreking. Wat dat betekent, dat dat een zonde is die een plafond bereikt... ...onder de toelating en de verdraagzaamheid God. Is het juist deze zondig... ...die de mens zich doet verheffen boven en tegen God. Die zich stelt boven God. Boven de ambten. Boven de prediking. Want hij is toch hoogvaardig En hovaardig betekent toch een hoogheid innemen boven alles... En dan zegt die spreukendichter, die hovardij is voor de verbreking. Dat wil zeggen, tot een bepaald toppunt, zoals Faro kwam. En toen was de verbreking erbij. Zoals Nebukadnezar in de hoogheid van zijn leven opklom. En toen was ze voorbij. Een van de egerij oerzonde die het oordeel over de mens brengt. En dat tegenover. De onbevattelijke leidingen gods. Waarom deze toeleiding? Omdat de geschiedenis van vanavond ons bepaalt bij hovardij. Ik wil uw aandacht vragen in vervolg van onze bijbellezingen. 2 Samuel 10, ik lees alleen het tweede vers, 2 Samuel 10, toen zeide David, ik zal waldadigheid doen aan Hanen, de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader waldadigheid aan mij gedaan heeft. Zo zong David heen om hem door de dienst zijn de knechten te troosten over zijn vader. En de knechten van David kwamen in het land van de kinderen Ammons. En vanzelf wat ermee in verband staat. Davids strijd is de strijd van Sion's koning. Davids strijd is de strijd van Sion's koning. Ik las in deze korte geschiedenis waarvan een deel u is voorgelezen. In de eerste plaats is dat een onbegeerde strijd. Is in de tweede plaats een opgedrongen strijd. En in de derde plaats ook een gestreden strijd. Teken van Davids strijd, het teken van Sion's koning. Het teken van de kerk... Drie zaken, onbegeerde strijd, opgedrongen strijd en een gestreden strijd. Eigenlijk een heel wonderlijke geschiedenis die u en mij vanavond opnieuw doet gaan naar Jeruzalem. Maar niet alleen naar Jeruzalem, maar daarvoor doet gaan naar Rabbah de hoofdstad van het rijk van Ammon. In deze geschiedenis die vertelde ons vanavond de relatie tussen de Ammonieten en hun koning en Israël en hun koning. En dat zal een strijd gaan openbaren waarvan ik in de eerste plaats zeg die is opgedrongen want hij heeft David niet gezocht. Maar die opgedrongen strijd. Die hij ook niet begeerde. Heeft uiteindelijk toch duizenden. En duizenden doen sneven. Als gevolg van hoogheid. En hoogmoed. Die zich openbaardig in een bijzondere tijd in het volksleven van de ammonieten het hoofdstuk waar we vanavond ons achter een ogenblik bij bepalen die leert dat ons en het geschiedde daarna dat de koning der kinderen Ammon stierf en ze zo hanen werd koning in zijn plaats. En wat zal deze geschiedenis ook nu leren? Dat de rust daar in Jeruzalem. Ook de rust van David. De rust van zijn ziel. Vreed wordt verstoord. En als u die gedachte nou weet wat u laat doordringen. Dan beduren we daar vanavond op verder. Het was immers... Een wonderlijke rust daar in Jabes het nieuwe Jeruzalem dat David daar heeft gesticht. U hebt de vorige keren kunnen horen hoe dat is ook openbaar geworden in die wonderlijke geschiedenis van Mephibozet. En dat David tot zichzelf komend over het verbond denkt. En in mijn gedachten hebben we dat afreel u proberen voor te stellen... Hoe God zijn wonderen waarmaakte en daar in Jeruzalem de maaltijden stonden. En als een teken van Davids gunst en van Davids weldadigheid daar die het aan zit. Die in verwondering zoals ik u de vorige maal heb willen duidelijk maken. Met al die weldaden zo diep vernederd is dat hij moet uitroepen dat gemekend... Als een dode hond een plekje verlenend aan uw goddelijke tafel. Genade vernederd. Een genade maar klein voor God. Dat is een van de zuiverste bewijzen. En als David daar dan die tijd in Jeruzalem doorbrengt. Dan komt er een boodschap en het geschieden. de geschiedenis. De geschiedenis der volkeren die wordt ons voorgehouden. En die geschiedenis die brengen ons naar het overjordaanse, ten oosten van de Zuidzee, van de Dode Zee dus, en daar woont een volk. Ja, er wonen meer volken. Er wonen twee volken eigenlijk, de Ammonieten en de Moabieten. Maar bijzonder, daar die Ammonieten, daar is een boodschap, de rouw is gekomen. En die rouw die slaat niemand over. Geen purper ontziet de rouw. Geen liefde. Geen bijzondere mensen. Geen waardevolle mensen. Die rouw ontziet niets en niemand. En ook daar is de dood de vensters binnengekomen. En daar in dat koninklijke paleis. Daar van het volk der ammonieten. Is een koning gevallen. In de handen van de levende God. En dat zal een oorzaak zijn dat er een ontzaglijke strijd zal ontstaan. Een strijd die in wezen zijn oorsprong vindt in die ontzaglijke boodschap die in Genesis 3, vers 15 ons wordt voorgehouden. De voortgaande strijd tussen het slangen. ...en tussen het vrouwen. Dat opmerkelijk is dat. Want als ik lees in het verband... ...ik zal gij doen aan Hanen... ...de dus van Nahas... ...Nahas is overleden... ...en Nahas betekent letterlijk slang. Hij draagt die naam. Wie laat zich nou met zo'n naam... Zierig. Maar toch is het zo... ...de letterlijke vertaling is de slang... En dat heeft een, een beeld gegeven van hoe hij geregeerd heeft. Een tekening van zijn periode. Schuifelend, zijn doel bereikend, listig en vergiftig. Naals. Ja, we kennen die ammonieten. Die ammonieten... En waarom? Dat hij zo bekend is. U kunt de geschiedenis van Jabes Ten tijde van Saul dat waren ook de Ammonieten. Die heel dat stadje uit wilde roeien toen Saul pas koning was. Je vindt dat geslacht vind je overal door de geschiedenis van Israël heen geweven. Je vindt het zelfs na de ballingschap. Wanneer Tobias de Ammoniet. Nog altijd na zaad van dat slangengebeuren gebeuren. Zich aan de opbouw van de kerk stoot. En in staat is om de bouw van dat Jeruzalem zelfs een tijdje stop te leggen. Over dit volk gaat het. En dan ga je zeggen, wat is dat voor een volk eigenlijk? En waarom dat er zo'n bijzondere aandacht krijgt nu... En we voor lessen tot erin liggen voor de gemeente gods. Want daar gaat dat natuurlijk over. Om uit de schriften de gangen die de Heer met zijn kinderen houdt op te diepen. En welke leidingen, welke verborgen leidingen daar dan toch wel in begrepen liggen. En wanneer we deze geschiedenis gaan opdiepen, dan zullen we daar ook zekerlijk achterkomen. De Ammonieten en de Moabieten. Ik kan dat weten. Zijn nakomelingen van Lot. Dat het ontzaggelijk gebeuren van Sodom, Gomorrah, Abdama en Zeboem. Dat vluchtende echtpaar met hun kinderen. En ontzaggelijke gevolgen op welke wijze dat Lot tot de zonde gedreven werd. En uit dat geslacht ontstaan twee volkeren. Het volk van de Moabieten en het volk van de Ammonieten. En de kinderen van Ammon, we hebben ze ook bij de intocht van het beloofde land hebben we ze gevonden. Om Israël tegen te houden, die leven daar nog altijd. Het zijn dus ten opzichte van de familierelaties... Zijn het dus dezelfde nakomelingen als het geslacht van Abraham. En dan gaan die geslachtstregisteren die met u doornemen vanavond. Maar ze komen uit diezelfde stamvader. Israël en Ammon. En die Ammonieten die vervolgen op allerlei wijze het zaad van Abraham de God van Abraham, de bediening van de ambten, de prediking. ingrijpend, want waar we hierbij bepaald worden, is niet bij een strijd die gaan zal tussen Filistijnen of Amorieten. Nee, het gaat tussen Israël en Ammon. Het ligt dus heel dichtbij ironisch gezegd... zeg jij bent nog familie van me? Jouw overgrootvader... hè, was de meide... zo dichtbij... en wat gebeurt er dan? dat is daar ontstaan heb ik u gezegd... ten oosten van de Zuidzee... en daar wordt dat... tot een groot volk... Ammon betekent eigenlijk... ook groot volk... ze voelden zich groot... Niks minder dan Abraham, kom nou. En telkens mate gaat die geschiedenis niet breder opbouwen in de historie. Hebben ze dat getoond in de aanvallen naar Israël toe. Ze zijn zelfs zover geweest dat ze tot aan, de Jabok, tot aan de Jabok Israël hebben veroverd. Maar nu, nu schijnt er een bepaalde vriendschap aan te zijn... Want ik lees immers, en het geschiedde daarna, dat de koning der kinderen Ammon stierf en zijn zoon Hannen werd koning in zijn plaats. Wij geloven in de woordelijke inspiratie van de schriften. En we geloven ook in de woorden van de namen die sommige mensen dragen. Want die naam betekent letterlijk gewelddadig. Dat betekent dus dat de Heer de aandacht vraagt voor een mensenkind die op bijzondere wijze beweldadigd wordt. Want immers, het is David, het is de koning Israël die deze koningszoon wil beweldadigen. Er liggen lessen in, want er ligt een achtergrond als u dat allemaal mee hebt gelezen. Er is in het verleden iets gebeurd. Die vader Nahas, die heeft zijn weldadigheid aan David getoond. Hoe kan dat nou? Wel, dat herinnert ons in de tijd van Saul. Want ik herinner u immers, dat Saul Jabes ontzette. En die ammonieten een nederlaag toebracht. En dat heeft deze Nahas nooit vergeten. En als dan de strijd tussen David en Saul komt, dan probeert deze Nahas David te bewaldadigen. Op welke wijze het gebeurd is, dat schrijft de schrift niet. Het is wel opmerkelijk dat als David in Jeruzalem gekroond wordt, dat er gezanten van Nahas vertegenwoordig zijn bij die kroning. Dus deze Nahas die heeft op een bepaalde wijze wat contacten gezocht. En het blijkt dat David ze niet heeft afgewezen. Ook tot een les dus dat burgerlijkheid en vriendelijkheid Gods kinderen niet verboden is. En meeleven niet afgewezen wordt. Van David, als hij hoort dat in dat koninklijk paleis rouw is... ...heeft in zijn hart die weldadigheid die vader Nahas betoonde... ...te bewijzen om zijn zoon weldadigheden toe te kennen. Zo is de geschiedenis, zo legt ze voor hem. ...als die boodschap komt daar in Jeruzalem, toen zeide David... Ik zal weldadigheid doen aan Hanen, de zoon van Nahas. gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Nou. En wat gebeurt er dan? Dan gaat dat natuurlijk heel officieel naar het gebruik van die tijd. Er wordt een groepje gezanten. hou je dat woord vast, want daar kom ik vanavond op terug. Er worden gezanten gezonden. Wie zijn die gezanten? Dat is een vertegenwoordiging van de raadsheren van David. De vertegenwoordigers dus van die bij zijn troon staan. En verschillende van zijn hoofdofficieren. Die voor het leger en voor zijn welstand zijn. En uit deze groep van de hoge, van de edelen, van de machten. Wordt een gezantschap samengesteld die vanzelf naar de gewoonte van deze tijd met geschenken overladen, de tocht maken van Jeruzalem naar Jericho, daar de oevers van de Jordaan oversteken, dan naar rechts naar het zuiden gaan om de stad Rabba te bezoeken, waar een volk in rouw is. ...en waar een koningszoon treurt... ...over het verlies van zijn vader. En in mijn gedachten ...kan je dat gewoon zien gebeuren... Er gaat met veel pracht... ...en veel praal gaat dat... ...want het is een gezantschap van de koning... ...met een bijzondere opdracht... ...om vanuit de troon van Jeruzalem te betonen... ...dat koning David meeleeft... ...met alle gebeurtenissen... En op een bijzondere wijze daar aandacht aan geeft, oh, de bijzonderste van zijn wolk, af te zonderen naar dat broedervolk, want dat is allemaal. En dat is eigenlijk heel de geschiedenis die ons voert naar mijn eerste gedachte, namelijk David's strijd, de strijd van de koning, de strijd van de kerk. Die er nauwelijks mee betrokken is met allerlei lijnen die de aandacht vanavond moeten hebben. En zijn er gekomen. Ik lees immers. Toen zeiden de vorsten der kinderen aan ons: Ze zijn daar gekomen. Heeft David zijn knechten niet daarom tot uw gezonde dat hij deze stad doorzoeken en verspieden en die omkeren. Wat wil dat zeggen? Tegenover het meeleven, het gedogen, de weldadigheid die van koningshof naar het land van Ammon gaat, is daar een volk vijandig, ze hebben de vijandschap nooit prijsgegeven, ...die daar gaat samen vergaderen. En die over die gezanten van David gaan praten. En over het doel waarom David gezanten stuurt. En over de opdracht die die gezanten van David hebben. Ze zijn dus bezig om het hart van David... Dat zegt uit om weldadigheid te doen en dat bewijst. Door zijn bodem te zenden in het licht van hun slangenleven te plaatsen. Ze gaan dus Davids bedoelingen, die gaan ze een gans andere inhoud geven. Ze gaan Davids hart krenken. En de zending van de gezanten verdenken. En hun opdracht in plaats van een opdracht in gunst veranderen in een opdracht van vijandschap. Wat ze doen? Om die boodschappers, die gezanten van David. Maar dat doet hij door de, de overste der duivelen. En als hij op de dag, de Sabbat, omdat hij heere van de Sabbat was, zijn wonderen verheerlijkt aan een blindgeborene, dan staat er dat ze die weldadigheid niet hebben aanvaard. En ze zeiden tegen die jongen die het voor de mond nam: ze zeiden, hij heeft de duivel. En we hebben Gods zware knechten diezelfde voetstappen te gaan. Als ze vrede verkondigen door recht en wanneer ze de weg des heils recht voorstellen, wat is dat Nahas geslacht, dat geslacht als een broedervolk bezig om die rechte prediking te ondergraven? Om de reine verkondiging van vrede door recht, om die te verwerpen. En de prediking die nog staat aan de zijde Gods, vasthoudend aan de soevereiniteit van goddelijke verkiezing, om die te verwerpen als een harde waarheid. Wat is het een ingrijpende zaak als de leidingen Gods, die God met zijn kinderen houdt, worden voorgesteld. En het melk der kinderen wordt voorgehouden. En de vaste spijze dergenen die de zinnen geoefend worden, wordt voorgehouden. En de noodzakelijkheid wordt geleerd dat zion door recht wordt verlost. En de wederkeerde toch gerechtigheid. Als een gezant van Christus wegen. Zo zegt de apostelen toch. Wij, gezanten van Christus wegen. Wij. En wat wist hij het? Als God deur ons baden, Laat u met God verzoenen. En ze hebben, als u kunt het weten. Verschillende malen willen stenigen, willen doden. Aanvallen op hem gericht. Waarom? Omdat hij de weg van recht en van gerechtigheid heeft gepreekt. En als hij die lijnen vasthoudt. Dan slaat het jonge leven dood. Schrijven ze. En je bent een rechtvaardigmaking-drijver. Naast. Ten voeten uitgetekend. En Gods gemeente. In het drukken van de voetstappen. Achter hem. Dat is niet nieuw. De dichter van 105... Heeft het ons ook voorgehouden. Tast mijn gezalfden niet aan. Doe mijn profeten geen kwaad. En dat woordje gezalfden. staan niet gezalfden? Gezalfden. Dat bedoelt de ware gezalfden. Ook Gods kinderen. een vader en een moeder bewogen nog vasthoudt aan de orde die God in zijn woord stelt en in de opvoeding van het gezin nog lijnen durft te trekken van dat kan en dat mag niet op grond van het woord dan is naast er al naast en die buurman dan en dat buurmeisje die toch ook leed van de reformeerde Gemeente. En dat dan gewezen wordt naar de ontzaglijke verantwoordelijkheid van toebetrouwd leven. Wat is het dan waar? Wat een hoom, wat een smaad, wat een verwachting is dan een deel. En dat weten we, want dat is de ontzaglijke waarheid die ook vandaag en de dag in de schriften zo terug te winnen. Want als ik die kinderlijke geschiedenis vol me zie... Dan zeg ik, er is niets nieuws onder de zon. Wat geweest is, is nu. En wat nu is, zal morgen al zo zijn. De strijd van de gemeente gods. De strijd, David's strijd. De strijd van Sions koning en van Sions volk. En die fluisteringen van de hel. Ze worden nog beluisterd en aanvaard. Ook daar moet u niet van opkijken. Weet je dat ze dat als deden in het gezelschap waar Jezus bij was? Weet u, toen die vrouw uit de liefde met meer kennis van zaken dan de discipelen van Jezus, maar ze had de meeste oefeningen, die vrouw. Terwijl de jongeren van Jezus het niet doorzagen Doorzag zij de noodzakelijkheid van zijn prijsbetaling. En was sterven. Naar de woorden van Jezus later. Zij heeft dit gedaan tot de dag van mijn begrafenis. En daar zal in de toekomst altijd over gesproken worden. Maar als Judas die liefdegeur niet verdragen kan. Het is niks voor de duivel dan de liefdegeur van Gods gemeente. Daar kan de duivel niet tegen. En dan fluistert als een naas. in vergadering daar. Deze zal wat duur verkocht kunnen worden. en aan de armen gegeven. Maar de schrift zegt er. niet omdat hij zo bewogen was. want hij was een dief. Hé. Hey. En dan fluistert Johannes mee. En Andreas. en Petrus. ...en de andere zijden desgelijks. En dan die, die grote leraar... ...die meerdere dagen het niet opgenomen had... ...afblijven, zegt hij... ...dat heeft zij gedaan tot de dag van mijn begrafenis. Al zo is deze geschiedenis... ...vol van heilige onderwijzing... ...en de gevruchten van deze... David's gezant. Ze zijn in de hoofdstuk van de Ammonieten aangekomen. Ik lees in de schrift. Toen zeiden de vorsten der kinderen Ammons tot hun heer Hannen: Eer David, uw vader en uw ogen. Dat bedoelt helemaal niet. Het heeft helemaal niet op het oog. Hij bedoelt helemaal niet je welzijn. Hoe kom je erbij? Integendeel. Heeft David zijn knecht niet daarom. Tot u gezonden. Dat hij deze stad doorzoekt. En uh, verspiedt. En die omkeren. Ja. Die gezonden. Die daar gekomen zijn. Wat wil die eigenlijk doen dan? Al die gezanten, die hebben maar één ding. De opdracht van hun koning uit te voeren. Nee? Dat was een opdracht. Wat hadden ze nog meer? Koningswoorden te spreken. Dat is een opdracht. Wat hadden ze nog meer? De weldaden van de koning uit te delen. Dat was toch een gezantenwerk? Op de opdracht die ook van die koning der koningen gold... Ook hij was het toch, die de opdracht van zijn vader uitvoerde. en de weldaden die hij verwier aan het volk door voorstelde. die toch zei, daar in die synagoge te Nazareth. dat hij gezonden was om een blijde boodschap te brengen en de zachtmoedigen. om te helen de gebrokenen van hart. en om de gevangenen vrijheid uit te roepen. en de gebondenen de opening van de gevangenis. dat was toch opdracht. Ja, en dan fluistert de hel toen ook al en die synagoge was naast ook al de slang toen hij zeide deze woorden zijn vervuld en ze namen de stenen die gezanten die zijn naar binnen gekomen vol liefde voor hun koning met koningswoorden en koningsweldaden en plotseling dat zegt mij de geschiedenis: gebeurt daar iets heel ingrijpends daar in dat koninklijke paleis? Want plotseling worden die mannen, en dat waren de hogen Israël's. want de duivel die geeft nergens om, om niemand. De duivel geeft om een kind van God niet, ook niet om een knecht van God. De duivel die geeft om de koning niet. Laat staan aan zijn onderdanen. En dan o, bewonderlijk gebeuren. Terwijl ze daar staan met liefde in de hart. om de werk van hun koning te doen. en de weldadigheden uit te delen. in de tijd van een ogenblik. omringd door een hele groep. van de keurkorps van de Ammonieten. En in een uiterste verbazing. Zien ze daar wat de grote leraar later zou zeggen. Voor mijn liefde staan ze me tegen. Houdt u er een beetje erg in. En die mannen worden ruw vastgepakt. Worden scheermessen gepakt. En dat is echt niet zo zachtzinnig gegaan. Ik lees in de schrift. Toen nam Han een Davids knechtig. En schoor hun baard half af. En sneed hun klederen half af tot aan hun billen. En hij liet ze gaan. Wat gebeurt er dan? Nee. Even denken aan de tradities. Waarom die twee dingen? Kleding en die baard. Zodden in Israël een heilige symbolische betekenis tekenis van waardigheid van eerbaarheid het waren tekenen die in Israël in die tijd golden ook het kleed van de man bedekte hem tot aan zijn voeten nee, korte rokjesakken toen nog niet en in een ogenblik later, dan wordt die baard half afgeschoren, niet zo stuk eraf, nee, zo ene kant helemaal weg en daar zijn die edelen van Israël die worden op die wijze beledigd onteerd gescheemd, gehoond en als ze dat gedaan hebben dan snijden messen hun kleding af, Het staat in de kronieken tot aan de heupen toe en daar staan die gezanten van de koning. Door een spot. En tot een smaad. Kleding afsnijden. Dat was een taak van diepe vernedering. Dat was onder de heidenen gebruikelijk onder de heidenen volken. Wanneer ze krijgsgevangenen gemaakt hadden. dan was dat het eerste wat ze deden. Dan sneden ze de kleding af. En daar werden al die. Overwonnen soldaten. Die werden daar neergezet. Want dat was een teken. Je hebt je macht verloren. Je eer verloren. Slaven bij je. Minder dan niets. Toen ze die kleding afsnijden. Van die gezanten van koning David. Hebben ze eigenlijk hetzelfde gedaan. Ze hebben van de gezanten van David... ...minder gemaakt dan krijgsgevangenen. Ze hebben van die gezanten van David... ...hebben ze een belaching gemaakt. Hoe lang het geduurd heeft... ...dat weet ik niet. En hoeveel er waren van die gezanten... ...dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat ze er niet één over geslagen hebben... En dat zie je even later in dat koninklijk huis. Mensen, denk toch eens eventjes mee. Wat de wonderen en wat de lessen God in zijn woord om ons komt voor te houden. In de eeuwige strijd. Waar we zo gemakkelijk over denken. Een strijd die zich al scherper gaat toespitsen. Die vroeger tussen de wereld en de kerk ging. Maar een strijd die zich gaat toespitsen. Binnen de muren van Gods huis. Daar staan ze dan toch maar. Die gezanten van de koning. Met een half afgeschoren baard. Met kleding die de heupen niet meer bedekken. Ik hoef u dat ook niet verder voor te stellen. Wel een klein beetje de voetstappen drukken van hem. Waarvan de dichter gezongen heeft een spot en smaad van mensen. Die boze volk naar zijn baldadig wensen een schip kan Hoe dat er daar voorgaan is. Dat hoog dat er geweest is. Die spot. Die geschenken die David meegegeven heeft. Weggeworpen ermee. De weldadigheid die daar vertoonde, niet gedaan. En toen ze hun daad al zo hadden voltooid, werden ze het paleis uitgejaagd. En daar staan na een korte tijd staan daar die gezanten midden in die goddeloze stad. Voor iedereen tot een oon en tot een spot. Dat leek mij de geschiedenis. Hoe zullen die mensen zich gevoeld hebben? Denkt u? Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben... toen ze hem naakt uittogen. Hoe moet hij zich gevoeld hebben... die geen zonde gekend en geen zonde gedaan heeft? De grote gezand. Job zegt dat. Is er geen gezand? Een uitlegger. Toen ze de grote gezant van de koning der koningen naakt hebben uitgetogen. Zijn kleding verdubbeld, Bespuurd gehoond. Aan het vloekhout genageld. En edictig was een gunsbewijs. Is het dan begrijpelijk dat Petrus later zou schrijven het beeld Christus gelijkvormig te zijn? En Paulus durft te gewagen van wij dragen de littekenen van Christus. Of dacht u volk gods dat de wereld je leuk vindt. En dat de godsdienst je prettig vindt. Als je vasthoudt dat God de mens bekeert. En hoe God de mens bekeert. En in welke weg van afbraak dat het gebeurt. En dat het gaat langs een weg van het afgesneden af. Hoe zal dit aflopen? Als ik deze geschiedenis zo na zat te lezen en de gedachten probeerde duidelijk te maken. Is of de Heer zegt, kijk zo gaat het nou eigenlijk altijd in het leven van de zijde. En het doel, dat wil ik nog even kort met u doornemen, maar laat ons eerst zingen. Het antwoord van de hemel, hoe zalig is het volk, 7 van 89, dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen in het licht van goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden, uw goedheid straalt hen toe. Uw macht straagt in het lijden, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen, 7 van 89, ze te Ik zie de gezanten van David. Ze strompelen naar de Jordaan. Achtervolgd door spot, door hoon. En Ammon juicht. Ze hebben het dan toch maar aangedurfd om David te trotseren. En ik heb in het begin gezegd: ik kom toch niet met de geschiedenis rond. Ik kom de volgende keer weer op terug. Wat we nou eigenlijk het doel? David rust gekregen van zijn vijanden van rondom. Een ogenblik vermaken in de wegen Gods. In stilte zich verwonderen over die God die alles wel gemaakt heeft. Zijn koninkrijk bevestigd. Zijn volk hem onderworpen. En te midden van die hemelse rust. En delend in de nabijheid van zijn God, krijgt hij een boodschapper. Ook dat staat hier in de waarheid. Ik zal het u voorlezen. Toen nam Hanun Davids knechten en schoor hun baard half af en sneed hun klederen half af. En liet tot aan hun billen en liet hen gaan. En als hij dit David liet weten. Er is een boodschapper gekomen in dat koninklijk huis. En daar ga ik niet breed opzetten. Eén zinnetje. Ze hebben uw gezanten smaadheid aangedaan. Hm? Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Ze hebben de boodschap van uw gezanten verworpen. Ze hebben uw liefde weldaden niet aanvaard. Ze hebben uw koninklijke gunst niet begeerd. En als gevolg daarvan. Staan daar bij de Jordaan. Bij de veren van Jericho. Uw gezanten koning. Nou zo kinderlijk eenvoudig is dat. Het doel. Want dat ging het uit. De rust daar in het hart van David. Dat moest verstoord worden. Nahas de slang. Zijn nazaat. Gunnen Gods kinderen geen vrede. En geen rust. Dominique Verreen zegt in een van zijn preken. Als de Heer op een bijzondere wijze goed is voor zijn kinderen. Houd er rekening mee. staat ze op de wacht. Davids rust wordt vreed, verstoord. De genade kan de hel niet weghalen. Dat kan niet. De weldaden die ze uit het hemelhoofd ontvingen ook niet. Maar ze kunnen wel daar vromen rust verstoren. Heeft de dichter van 37 ons dat niet voorgezongen? Wat de ontzaggelijke gevolgen zullen zijn voor Ammon en hun nazaads. God roeit hen uit. Die vromen rust verstoren. Want de Heer is een wreker. Ja, zeer grimmig, zegt de profeet. Het kan niet anders. God kan niet langer zwijgen. En God zal ook niet langer zwijgen. Ik lees in de schrift en de koning... ...en als de David lieten weten, ze zo zong hij hen tegemoet... ...want deze mannen waren zeer beschaamd. En ik lees en de koning zei, er blijft de Jericho... ...dat het uw baat weder gewassen zal zijn... En komt dan maar weer. Wat hij dan zegt. Eerst een boodschap tot die gezant. Blijf dan maar. Ik zal je smaad wegnemen. Ik zal de zorg voor je nemen. Ik zal je bescherming daar bieden. Dat is een van de eerste boodschappen. Waarin deze gezanten mogen weten. Dat de koning voor hen instaat. En dat de koning de zorg over hen hebben zou. En ik heb dit wel eens zien, maar ik zie dat mijn tijd er toch niet toelaat om die geschiedenis helemaal op te bouwen. Als een troostvolle zaak. Davids strijd. We zouden het bijna vergeten. In de tijd van liefigheden. In de tijd van samenkomsten. Samen zingen. Samen juichen. Over Jezus praten. Maar je ziet ze niet in de Bijbel lezen. Je ziet ze niet meer. Immers, die reden is hard. Wie kan ze horen? Ik. Dat God recht en gerechtigheid doet. En dat de Heer een vredeboodschap laat brengen. Dat uit het Hemelhof de boodschappen komen. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Geef het op. Buig je voor de levende God. En dan zie je de ontzaglijke waarheid. Die zie je naar buiten komen. De strijd. Waar ze misschien in het begin wel eens wat tegen u gezegd hebben, door onweten voortgedreven en Heeft de Heer dat zelf niet gezegd? Zalig zijn de vreedzamen, zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Blijf daar maar in je gezond Blijf daar maar zitten en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen. Rusten maar uit van al datgene wat je overkomen bent. En ten opzichte van Amon... Die gezonden die bij Davids hof horen... Die hadden daar niet op gerekend. Dat in plaats van dat ze zouden aanvaard... Dat ze koningsboodschap kwijt konden. Dat ze konings mochten uitdelen. Nee, die hebben niet gedacht dat dat zo ontzaglijke reactie geven zou. Houd er maar rekening mee, kinderen gods. God laat deze geschiedenissen niet voor niets in zijn eeuwige getuigenis vermelden. Maar ook tot een onnoemelijke troost, ziet u dat de heren, en daar begonnen we immers mee de heren zal opstaan tot de strijd en hij zal zijn haters wijten en zijt verjaagt en verstrooid doen zich hoe trots die vijand wezen mogen hij zal voor zijn ontzaggelijk oog als zitterende vlucht die zaak van de kerk laten we daarmee besluiten die ligt in goede handen de uitkomst is Godes. Maar vooral in de tijd waarin we leven dat er zoveel geesten nog komen, ammonieten. Ze komen nog zelf van dezelfde bron, misschien dezelfde voorgeslacht, misschien dezelfde verkeerde grootvelden, we weten. Hm? Maar in de wortel van de zaak, niets van dat leven moeten hebben van Abraham en zijn nageslacht. En dan krijgt die kerk veel over zich heen. Gewoon oh, spot, smal. En wezen toen ze dat daar deden in dat hof van die slang. Toen hebben ze gezegd, David, wat heb ik met die David te maken? Zoals mijn vandaag aan de dag zegt, wat heb ik met die God te maken? Wanneer deze dingen tot u komen, opgediept uit de schrift, is dat een heenwijzing... Naar de strijd waar de gemeente des Heren in betrokken is. Wat kunnen ze het onrustig maken? Ja. Wat kan de hoon hier worden beluisterd? Wat zijn de pijlen scherp? Ik lees één ding niet. Die gezanten van David. Die hebben niet gevochten tegen de ammoniet. Die hebben in heilige onderworpenheid onder de druk het aanvaard om straks de vruchten van te genieten. Maar daar kom ik later op terug. Hoe dat Nahas en zijn zaad, ondanks dit alles, doorkomt te gaan. Maar hoe uiteindelijk de Heer het Wat ik vanavond met u wilde overdenken. Dat er een volk op aarde is die in de strijd zit. We hebben hier op aarde geen koninkrijk. De grote leraar zegt, mijn koninkrijk is van boven. Anders zouden mijn dienaren wel voor mij gevochten hebben. In al uw levensvragen... In de wegen die de Heer met u komt te houden, waarin misschien u ook wel eens zeggen moet, Heer, Moet dat maar zo? Dan gaat het door deze diepten heen. Herinnert u maar even dit hoofdstukje. En u kan in de tekstverwijzing het vinden. In het boek van de kronieken. Waar het alles nog breedvoeriger aan ons is medegedeeld. Ten slotte. Ik zou het liever houden met dat volk dat beschimpt, verdacht, gehoond en afgewezen wordt dan met het nazaat van Amon. Ik zou het ook liever horen bij dat volk van Israël dat door veel verdrukkingen zal ingaan. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de goddeloze de zon wel verschijnen. Amen, Heer, in het volgen van het leven van David de Man, Gods, worden bladzijden uit de Schrift ons geopend, vol van heilige mystiek. Vol van heilig onderwijs. Vol van leringen. Maar ook vol van vertroosting voor uw erfdeel. Die in de weg van louteringen, in de weg van strijd geoefend is. Om uw beeld gelijkvormig te zijn. Heren, de gezanten hebben de boodschap aan het hof gebracht. David heeft het beluisterd. En dat mag uw kerk ook weten. Wanneer ze met hun zaken bij en in God mogen zijn. Dan zult u waarmaken meer dan overwinners te zijn door hem die ze heeft lief gehad. En Paulus heeft het uitgedrukt. Ik ben verzekerd dat nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus. Onze Heer. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Laat het tot onderwijzing zijn. Wil u het toepassen in vele harten. Wil u het tekort verzoenen. En leiden over alle paden. Om Jezus wel. Amen. We zingen onze slotsang. Uit 72. Het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen. De heuvers heilig recht. Hij zal een vrolijk opdoen dagen het Heilen toegezegd. Allendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal noodruftigen bevrijden. Verbrijzelen wie verdrukt. 2 van 72.